De kans lijkt groot dat op de eurotop van vanavond en morgen in Brussel... geen akkoord wordt bereikt over de aanpak van de eurocrisis. Met name Groot-Brittannië heeft bezwaren tegen het Frans-Duitse plan... voor het afdwingen van begrotingsdiscipline. Ook lijkt er nauwelijks zicht op maatregelen om de euro op korte termijn te ondersteunen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen via een wijziging van het Europees verdrag... begrotingsdiscipline afdwingen. Lidstaten die de regels overtreden zouden gedwongen moeten kunnen worden... hun begroting aan te passen. De Britse premier Cameron heeft al met een veto gedreigd... en ook Polen voelt er niets voor. Volgens deze landen zou Brussel door de verdragswijziging te veel macht krijgen. Kleine bouwbedrijven maken toptijden door. Sinds het begin van vorig jaar steeg de omzet met 16,5 procent. In het derde kwartaal werd zelfs een recordomzet geboekt... zegt het economisch bureau van ING. De kleine bouwbedrijven doen het veel beter dan de grote. Ze hebben minder last van de conjunctuur en profiteerde van de tijdelijke btw-verlaging. Die is inmiddels weer op het oude niveau. ING denkt dat ook volgend jaar de omzet van kleine bouwbedrijven zal groeien... maar wel minder dan dit jaar. Voor de bouw als geheel rekent ING volgend jaar op een nulgroei. Opnieuw is een directeur van de Veldhovense verslavingskliniek... Addiction Care in opspraak geraakt. De man van 30 wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou in augustus na een kroegruzie met zijn auto in vol terras zijn opgereden... Vandaag staat de man voor de rechter. Twee weken geleden werd een andere directeur van de verslavingskliniek op Schiphol opgepakt. Hij probeerde in een KLM-vliegtuig de nooddeuren te openen en de cockpit binnen te komen. Eerder verklaarden oud-clienten en oud-werknemers al... dat er allerlei zaken bij Addiction Care niet in de haak waren. Het weer eerst droog en vooral in het oosten ook nog wat zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en dan volgt er regen. Vanmiddag trekt de zuidwesten wind fors aan... In de kustgebieden wordt de wind weer stormachtig met in het noordwesten mogelijke storm. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie, 190 kilometer file. Opvallende zaken, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Den Haag Zuid en Knoopend Ippenburg 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Knoopend Grijshoord en Knoopend Waterberg 2 kilometer. Na een ongeluk, de linker is dicht. Er staat een lange file op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Voorburg 14 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk onderaan de afrit Voorburg langs de A12. Daardoor ook files op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen knoppen polderplein en, en Delft-Zuid 8 kilometer. Op de A13 richting Rotterdam staat file van de afrit Berkel en Rode Reis. Vanaf Prins Klausplein is dat. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Er staat 11 kilometer bij Dordrecht. Er lag daar vanochtend glas op de weg. Twee rijstroken waren dicht. Inmiddels is de rijbaan weer vrijgemaakt. En tenslotte de A76 vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Een ongeluk met een vrachtauto. Er staat file vanaf de grensovergang tot knooppunt Den Hesse, 13 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer in de regio Eindhoven met bestemming Keulen... kan beter omrijden vanaf knooppunt Leende Heide. Rijdt dan om via Venlo over de A67 en de Duitse A61. Frieslandbank vindt zichzelf toch zo'n nuchter, transparant bankje? Zeker, Jot. Ja, ja, maar toch maak jij reclame voor jouw spaar- en betaalmix, wanneer je, je roept rente tot 2,9 procent. Tot, Ibe. Dat is simpel, Jot. De hoogte van je rente is afhankelijk van je inleg.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 NOS Radio In Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Heeft u de knipoog ook gezien? Die van de Dynamo Zagreb-speler naar een speler van Lyon. bij het zoveelste doelpunt voor de Fransen. betekende de nekslag voor Ajax. Er werd gespeculeerd over omkoping. Straks maar een hartig woordje praten met onze correspondent daar. Eerst uh, naar alweer een cruciaal moment in de eurocrisis. In Brussel begint vanavond de eurotop die de voortwoekerende schuldencrisis moet gaan bezweren. En dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Maar niet over wat en hoe dan. De eensgezindheid qua aanpak is ver te zoeken. We gaan erover praten met oud-minister van Financiën en oud-eurocommissaris Frans Andriessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Andriessen, er zijn zo grote verschillen, zoveel meningsverschillen over bevoegdheden, over soevereiniteit. Kunnen ze daar in die twee dagen nog uitkomen? Nou, daar kun je inderdaad uh, twijfels bij hebben, maar het zou wel heel erg zijn als dat niet zou gebeuren, want uh, we zitten in een geweldige, spannende situatie wat de euro betreft. Dat is voor alle landen uh, van de hele Europese Unie van betekenis. niet alleen voor de landen die de euro hebben. En als het met die euro niet goed afloopt, dan loopt het met onze economie niet goed af en dan loopt het dus met... Heel veel belangrijke zaken in Europa niet goed af. Dus het is van het allergrootste belang dat er vandaag iets gebeurt. En als ik dan uh, uh, het gemak hoor waarmee men over praat, ook, ook, ook de Nederlandse regering, nou ja, hoeft eigenlijk geen nieuwe bevoegdheden over te dragen. Maar we moeten alleen zorgen dat er die zaken op orde komen. Ja, Dan denk ik, dat praat je, dan praat je niet serieus genoeg over die zaken zoals die op dit ogenblik voorliggen. liggen. Nou, daar zegt u nogal wat, meneer Andriessen. Uh, u zegt in feite dat de Nederlandse regering de problemen in Europa niet serieus genoeg neemt? Nou, zoals ik, ik heb net toevallig even op het journaal van het tv gezien... dat de premier zegt, dat uh, hoeven eigenlijk helemaal geen nieuwe bevoegdheden... Naar, uh, ...naar Europa toe. We kunnen met de bestaande situatie wel uit. We kunnen met de bestaande situatie niet verder. Je kunt niet een munt hebben zonder dat je een aantal bijkomende bovennationale uh, uh, elementen hebt... Die ...om, om de, te zorgen dat dan de voorwaarden voor het functioneren van die munt wordt voldaan. Hm. Dat weten we al tien jaar, maar we doen het gewoon niet en we blijven nog steeds... ...terwijl dat, het water dan aan de lippen staat, weigeren. Om serieuze zaken te bespreken. Ik vind dat onverantwoord. Ja, en premier zegt, maar die afspraken zijn wel gemaakt in het verdrag van Maastricht. Hè? Er zijn genoeg maatregelen, alleen moeten we ze nu gaan handhaven. Ja, precies. Als dat iets gebeurt, dan moeten er dus sancties op komen. En ja, daar ontbreekt het natuurlijk aan. Dat staat er niet in. Nee, dat staat er niet in. Dat is nou precies het punt. Daarom is het niet hard genoeg. En als je dus, als je, als je, als, kennelijk is het zo dat Europese landen. zonder sancties niet bereid zijn om zich aan afspraken te houden. Nou, dan moet je sancties stellen. Nou Andries, u heeft, is dat. Ja, Andries, ja, u, u schetst een heel simpel beeld. U, u loopt al lang mee. U heeft ook lang meegelopen in, uh, in Brussel als ja, eurocommissaris ja. en, en als minister van Financiën in Nederland. Is, is, is men hier bezig met een eindspel? Of is dit, heeft u dit eerder gezien? Dat het een conflict zo groot is en dat um, de oneenigheid zo groot is? Nou, de, de, de oneenigheid is, is natuurlijk heel lang al even groot als die nu is. Alleen hij komt nu op een veel... Drastischer moment, namelijk dat het feit dat we die oneenigheid niet hebben opgelost geleidelijk aan gaat leiden tot ernstige slijtage van wat we afgesproken hebben. Dus eh, de problemen zijn niet anders dan ze waren, behalve dan dat nu, doordat we niet een behoorlijke bovennationale aanpak van deze muntproblemen hebben, nu niet in staat zijn om de crisis die ontstaan is daardoor nu op te lossen. En daarom zouden we nu inderdaad de bereidheid moeten zijn om vergaande stappen te zetten. Als dat niet in één keer kan, dan zeg ik, doe het dan in twee keer. Spreek dan nu met elkaar af. Dat is een beetje de, de, de Belgische benadering. We lossen de acute problemen op, maar we committeren ons nadrukkelijk ten opzichte van elkaar... om in de op te, voor de langere termijn die noodzakelijke voorzieningen te treffen... die nodig zijn om de euro in stand te houden. Maar... Maar schaat u zich dan, meneer Andries, achter het verhaal van Van Rompuy, de Europese president, toch? Die zegt van nou, we lossen het eerst wat sneller op en dan niet zo grondig? Ja, ik zeg eerst even de acute crisis oplossen waar we, waar we voor, waarvoor we nu staan. Maar met een commitment op dit moment om de, de verdragswijzigingen door te voeren die nodig zijn om uh, deze problemen definitief op te lossen. Dat kost namelijk, een verdragswijziging kost anderhalf, twee jaar. Die tijd hebben we niet. Dus we moeten iets doen nu om de zaken te regelen. Maar wel met een commitment om het definitief op te lossen. Denkt u dat um, de landen, de regeringsleiders die bij elkaar komen... ...boven zichzelf uit kunnen stijgen, meneer Andries? Of hebben wij, um, voeren wij nu een gesprek dat gaat eigenlijk over het einde van de euro? Nou, ik, kijk, het, het, het euro is zo vitaal en zo belangrijk... ...voor het hele economische rijden en zeilen van de Europese... Uh, en niet alleen van de eurolanden. landen dat, Ik kan me niet voorstellen dat ze dat aandurven. Dat ze het aandurven om van de euro af te stappen. Dus ik, ze zullen misschien wel door de nood gedwongen moeten. Maar het zal heel moeizaam zijn. Frans Andriessen, oud-minister van Financiën en oud-eurocommissaris. Dank dat u ons te woord wilde staan. Heel graag gedaan. Goedemorgen. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een groep van ongeveer 20 moslimmannen heeft gisteravond een debat in de Amsterdamse Bali verstoord. GroenLinks-parlementariër Tovik Dibi en de Canadese schrijfster Ishad Manji werden bespuugd en met eieren bekogeld. Twee mannen zijn door de politie gearresteerd: één voor bedreiging en één voor belediging. Jeroen de Jager sprak na de onrust met de aanwezigen.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 Eerst uh, met uh, allah akbar allah akbar En nou, dat soort uh, leuzen. En er werd een vlag ook uh, omhoog gehezen. Nou, en nou, ze begonnen steeds maar te schreeuwen. En toen werd het heel erg persoonlijk naar uh, Tovik en naar Isad uh, Manji uh, toe. Hoezo persoonlijk? Uh, nou, van uh, jullie zijn geen moslims. Isad, uh, uh, jij bent uh, verdwaald. Je bent uh, homoseksuele. Je bent helemaal geen moslim. Ze riepen, ze hebben uh, haar bespuugd, Isad uh, Manji. En ze hebben haar gedreigd de nek te breken. En ze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 En uh, ze zijn gewoon afgevoerd door de politie. Like call... En dan is iedereen van de eerste schrik bekomen, heeft zijn verhaal gedaan... en dan gaat het bijeenkomst verder met een afsluitend woord nog door de schrijfster Ishat Manji. We zijn nog steeds hier! We zijn nog steeds hier! En we zijn in het, samen! En na afloop gaat ook de signeersessie gewoon door. Tussen de kapotte eieren. Ik zie er hier drie liggen.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 Ja. Dus GroenLinks-parlementariër Tovik Dibi. Gert Wilders heeft ook gereageerd op het incident. Op Twitter laat hij weten... Tovik Dibi verdient geen eieren van radicale moslims... en verstoring van de bijeenkomst. Zeer kwalijk incident. Hij moet kunnen zeggen wat hij wil. Hoe kies je als ouder de juiste middelbare school voor zoon of dochter? Een lastige keus vaak, maar het schoolkompas zou het wel eens makkelijker kunnen maken. Wordt er zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie. Valt het mee of tegen, Kees? Mm, het valt mee. 160 kilometer. Het, het afbouwen is eigenlijk al wel begonnen. Uh, toch nog wel wat lange files her en der. Uh, de A10, vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Nieuwe Meer. Het is dus ongeluk gebeurd bij Sloten, 3 kilometer. Eén dus rijstrook dicht. De A12, Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 4 kilometer... Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Het was uh, druk in de regio Haaglanden door een probleem op de A12. Of eigenlijk liever gezegd onderaan de A12. Daardoor heeft er een lange file gestaan vanuit Utrecht. En stond het ook vast op de A13. Uh, richting Rotterdam staat het ook nog vast op de A13. Vanaf knooppunt Prins Klausplein en de Afrik Berkel en -Rode reis 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En een probleem in Limburg op de A76. Vanaf de grensovergang van België naar Heerlen. Er staat bij knooppunt in Essen 13 kilometer... Een ongeluk met een vrachtauto is de oorzaak. De rechte rijstrook is dicht. Maar er kan worden omgereden. Het verkeer in de regio Eindhoven heeft een keuze. Uh, wil dat richting uh, Keulen? Dan kan er worden omgereden vanaf knop alleen de Heide via Venlo... over de A67 en de A61. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan die onwaarschijnlijke score in de Champions League. Tussen Dynamo Zagreb en Olympique Lyon gisteravond. De Fransen wonnen in Zagreb met 1-7. Van de reeds uitgeschakelde Kroaten, dat wel. Um, ze plaatsen zich, Olympique Lyon, dan voor de volgende ronde in de Champions League. Ten koste van Ajax. Na afloop werd er, vooral op Twitter, druk gespeculeerd over omkoping. We gaan naar Belgrado naar correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, wat zeggen ze er daar bij jou in Belgrado over? Nou, in Belgrado zeggen ze er helemaal niet zoveel over. In, uh, in Kroatië, in Zagreb, de hoofdstad, wordt er... ...over omkoping eigenlijk ook nauwelijks gesproken of geschreven in, uh, in de kranten op radio en televisie. Daar is het vooral een, een schande en een catastrofe dat uh, Dynamo Zagreb met zulke grote cijfers heeft, uh, heeft verloren... De, uh, de coach van, uh, van Dynamo is ontslagen, Kroeslav Jurcic En dat is eigenlijk veel groter nieuws dan mogelijke omkoping. Wat je wel ziet, uh, wat wel nieuws is eigenlijk in, in Kroatië... is het feit dat er in Nederland zo over gespeculeerd wordt uh, uh, over, over omkoperij. En dat is dus uh, een afgeleide, maar... Uh, berichten over omkoperij zie ik eigenlijk nauwelijks in, uh, in de Kroatische pers. En dat, dat kan ook moeilijk hoor, want je moet het natuurlijk wel kunnen bewijzen. En voor, als je dat niet kan, heb je voordat dat je het weet een, een uh, proces wegens smaad aan je broek. Ja, ja de suggesties zijn um, zo'n beetje begonnen bij de knipoog hè, van de speler van de uh, richting Een speler van Lyon het zoveelste doelpunt en ja, die keeper die stond zo slecht te spelen. Ja, het was natuurlijk een schandelijke vertoning, de verdediging, de keeper, deugden deugde allemaal niet. Hij toch nog net niet over de bal heen, zo'n beetje. Nee, maar veel beter wilde het ook maar niet worden. Nee, die knipoog van, van Vida, een van de verdedigers van, van Zagreb, dat is natuurlijk opmerkelijk. Maar ik weet niet wat erachter zit, het is heel moeilijk te beoordelen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik was heel verbaasd naar die eerste helft waar het 1-1 was. Uh, ineens drie doelpunten in zeven minuten. Ja, het is allemaal wel heel opmerkelijk. Nou, we vragen alleen nog maar naar de feiten, David-Jan. Zijn er wel eens omkopingsschandalen geweest in het Kroatische voetbal? Nou, ze zijn eerlijk gezegd nog nooit bewezen. Maar uh, ik kan me herinneren, in, in 2009 is er een onderzoek, groot onderzoek van de UEFA geweest... waarin ook 14 wedstrijden in de Kroatische eredivisie zijn, uh, zijn bekeken en onderzocht. Daar is verder niet zo gek veel uitgekomen. Vorig jaar is er in uh, een van de, van de Kroatische weekbladen gesuggereerd... dat Dynamo Zagreb, daar hebben we ze weer, uh, uh, betrokken zou zijn... bij uh, deals met uh, Arsenal en Timisoara, ook in de Champions League... Ook dat is niet bewezen en uh, eerder dit jaar is er in Duitsland een Kroaat veroordeeld die bij twintig gevallen van omkoping betrokken zou zijn. Maar dat was dan weer niet in Kroatië. Dus ja, heel veel berichten, maar bewijzen over omkoperij uh, in Kroatië of door Kroatische clubs, die zijn vooralsnog niet geleverd. David-Jan Godfoy vanuit Belgrado over het Dynamo heb. Tien minuten voor half tien is het. geluisterd naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kiezen van de ideale middelbare school. Dat is nog niet zo simpel. Maar vanaf vandaag wordt het misschien wel iets makkelijker... dankzij het schoolkompas. Het is een website waarop je scholen met elkaar kunt vergelijken. Nou, Amsterdam heeft het al. De rest van Nederland volgt in de komende maanden. Simon Westbroek, vader van de 1jarige Wies uit groep 8... probeerde de site uit en dat deed hij samen met onze verslaggever Roepauw. Nou, ik zie al één voordeel, namelijk dat we op deze stormachtige avond niet de deur uit hoeven. Wat is de URL? Uh... www.schoolkompas.nl en kompas met een K. Ja. Welkom op schoolkompas.nl. De website die leerlingen van groep 8 en hun ouders... helpt bij de zoektocht naar een middelbare school. Even kijken. Het begint ermee dat je de postcode moet invullen. Dat is hier 1078. De kaart is nu ingezoomd op Amsterdam. De eerste vier vallen af. VWO, HAVO. Juist, HAVO, VWO. En dan druk ik op vind. Je kan op een school klikken. Bijvoorbeeld deze. En dan zie ik daar IFCO, school leren van kunst. Wel eens van gehoord? Wel van gehoord, ja. Um, inderdaad, een school die heel erg gericht is op uh, kunst en uh, alles daaromheen. Dansen en... Uh... Ook nog een beetje degelijke wiskunde en Engels. <laughs> nou, daarom zou ik hem wel bijvoorbeeld niet kiezen. Maar uh, ja, dat moet eigenlijk uit de vergelijking komen natuurlijk. Ja. Nu ben je in het vergelijkingsscherm. Je ziet hier de drie scholen staan die je hebt geselecteerd. Nou, dan kun je een aantal criteria kiezen. Op grond waarvan je die scholen vergeleken wil hebben. Het profiel. En tevredenheid leerlingen. Niet onbelangrijk, denk ik. Het slaagpercentage, ouderbijdrage, misschien ook nog relevant. En examencijfers. Ik zie hier bijvoorbeeld bij Fons een gezellige school, dat zal Wie's misschien ook wel prettig vinden. Ja, maar ik weet niet of de ouders dat, dat, dat heel erg prettig vinden. Uh, je ziet inderdaad ook het aantal leerlingen wat op zo'n school zit. Ja, Montessori is behoorlijk groot, dik 1500 leerlingen. Ja, inderdaad. Je kan een kenmerk wegklikken door het uit te vinken of hier links op het kruisje te klikken. Dan natuurlijk het slagingspercentage. 100% op het IFCO. Ja. Dat is bijna stalinistisch. <laughs> daar, precies, daar ga je natuurlijk afvragen van wat er waar van is. Uh, maar uh, ervan uitgaande dat het gewoon een objectieve site is... Uh, ja, zegt dat natuurlijk iets. En nee, want dat moet natuurlijk het voordeel zijn. Hè? Dat je niet wordt uh, overspoeld met propaganda van allerlei scholen... die uh, leerlingen willen binnenharken. Maar dat je gewoon een zakelijk, feitelijk verslag ziet... van waar een school goed in is en misschien iets minder goed in. Ja, ik denk dat dat een, uh, een hele goede stap richting inderdaad een soort van objectieve manier van uh, bekijken is. Als de school je interesse heeft gewekt, kun je hem toevoegen aan je favorieten. Dit doe je door op het plusje naast de schoolnaam te klikken. Wat is uw dochter Wies er eigenlijk al wel uit waar ze naartoe wil? Zij wil dolgraag naar het uh, MLA. Uh, maar gedeelde tweede plaats is het. Uh, je nou? Gecht van der Veen, ja. Oh, okay. Ook zie je van iedere school wanneer er open dagen zijn. Ja, het, het gaat altijd om die, om die eerste indruk, hè. Je hebt al heel snel een idee van uh, dit is een uh, goede school of dit is geen goede school. Of het nou terecht is of niet. dat Laat ik even in het midden. Uh, de open dag uh, uh, zegt alles. En uh, de website uh, is, is leuk om, uh, om, het, om het vergelijk te doen. Op het moment dat je inderdaad voor keuze bent gesteld... tussen meerdere scholen die je even leuk vindt... kan dit misschien doorzag geven. Succes. Dat muziekje. <laughs> Rustgevend. Gaan we ook opzetten straks. Roepau, hoor u. Ja, als u net tot rust gekomen... hebben wij nog meer slecht sportnieuws voor u. Want het lijkt erop dat het Nederlands hockey elftal de finale van de Champions Trophy niet gaat halen. Nederland verloor de belangrijke wedstrijd tegen Australië met 4-2...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 Hij Heeft de hoop nog niet opgegeven voor de finale van de Champions Trophy. Gerard de Groot sprak met hem. We gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die heeft zich vanochtend een beetje laten bijpraten bij scholen. We kwamen tot de conclusie dat waar politiek en economie samenkomen... vooral verwarring ontstaat. Um, ja. Is het je inmiddels wat duidelijker geworden, Mark Robin? Shh. Nou, eh, het, is mij, het begint me wel een beetje te dagen hier. Nu ik hier zo rondloop eh, op de Haagse Hogeschool vanochtend. Maar eh, nog niet helemaal. Maar er is mij beloofd dat we nu tot een soort oplossing gaan komen. En die oplossing die komt uit de les waar, de, het leslokaal waar ik nu voor sta. Hier wordt het vak administratieve organisatie en controleleer wordt hier gegeven. Ja, dat is een hele mond vol. En ik ga even kijken of we hier naar binnen mogen. Meneer Mooiman. Eh, goedemorgen. Meneer Mooiman. Meneer die geeft dit uh, ingewikkelde vak. Tenminste, het klinkt voor mij heel erg uh, ingewikkeld. De studenten zitten allemaal keurig met uh, papieren voor zich. Even één vraag. Begrijp jij nog waar het in de economische crisis over gaat? Nee. Nee, dat is één. Begrijp jij het? Nou, ik eigenlijk ook niet. Ook niet? We gaan even door. Nee. Zeg het maar. Kan jij dan misschien een samenvatting geven? Nee. nee. En dit zijn vierde jaar studenten, meneer Mooijman, die dus al in het vierde jaar bij u zitten. Ja, dat is wel jammer dat ze dat nog niet weten. Dat is dan toch wel een aandachtspuntje. John, jij, jij, uh, we hebben elkaar al eerder gesproken. Ja, zeker. We hebben elkaar dus straks al gesproken. Ja, het, is, uh, het blijft uh, lastig natuurlijk om, uh, om te volgen. Het blijft lastig om te volgen. Kijk, nou, en dat is nou precies de reden waarom ik hier... vanochtend naartoe gekomen ben naar de Haagse Hogeschool. Want we willen natuurlijk oplossingen. Vanavond uh, begint die belangrijke top in, uh, in Brussel. Gaan jullie dat nieuws volgen? Helaas doet mijn tv het niet. Dus Jouw kan... tv doet het niet. <lacht> Je hebt toch ook radio? Die wel. Dus oh, de radio doet het wel. En jij? Ga jij het volgen? Nou, niet helemaal. Misschien een samenvatting. De samenvatting. En wie moet die samenvatting dan geven? Dat zijn mensen zoals ik. En daarom ben ik hier. Meneer Mooiman, u heeft uh, vanochtend uh, beloofd... dat u een oplossing uh, zou geven voor... Uh, voor de crisis. Heeft u daar nou lang over moeten nadenken? Nee, die wist ik al lang. En, ja, uh, ik denk dat heel veel mensen me al weten, die oplossing. Maar nou is het probleem, we hebben ontzettend veel economen in dit land. Als je er tien uh, om de tafel zet, dan hoor je tien verschillende meningen. Ik ben ook uh, econoom, dus ja. het is een heel veel... U ben nummer elf. <lacht> nummer <uit> elf. <lacht> dus, u krijgt een heel veel antwoord, uh, antwoord. Meneer Mooiman, voor de luisteraars van Nederland... wat is de oplossing van de economische crisis... Uh, je moet niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Was dat het? Dat is de oplossing. <laughs> en, en, en als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan maak je schulden. En als je schulden hebt, moet je rente gaan betalen. En de rente die kan wel eens omhoog gaan. En dan is dat heel vervelend. Hebben jullie dat nou opgeschreven allemaal? Want jullie zitten allemaal te kijken. Schrijf het nou op. Oh, ja, zal ik doen. Wat, wat zei die nou? Dat, uh, waar het met name op neerkomt is dat landen te hoge schulden hebben die ze niet meer kunnen betalen. En daar draait de hele financiële crisis over. Dus de kern is? Niet te veel geld meer uitgeven. Niet meer uitgeven. Dat dat is. Het is lastig hè. De boodschap lijkt zo eenvoudig meneer Mooiman. Ja, ik snap dat ook niet. Dat, dat, uh, maar ik, ik hoor ze altijd praten over zakgeld en collegegeld ja. en uh, studiebeurs. En ik begrijp dat de meeste studenten privé hebben ze het allemaal prima voor elkaar. De inkomsten en de uitgaven. Alleen de overheid zou dat ook uh, moeten doen, denk ik. Ik ben blij dat ik even bij u in de klas mocht komen. Nou, graag gedaan. En hartelijk bedankt voor de oplossing. En als u nog een keer uw mening ja. nodig heeft, dan bent u van harte welkom. Ik wens jullie veel succes met jullie administratieve organisatie en controleleer. En... Uh, tot ziens. Dank u wel. Maar Robin? Ja, Lara? Nog één keer? Wat was nou de oplossing? Uh, wat was het nou? Niet meer uitgeven dan, <lacht> dan er binnenkomst. Oké, okay. okay. dank je. Goed zo. Hoi. Dag. We hebben er heel veel deskundigen bij. Zullen we maar eens bellen. Hè? We hebben ze nodig de komende tijd. Want het gaat ongetwijfeld nog wekenlang over de eurocrisis. Misschien ook wel bij Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Ja, en de gevolgen je... daarvan. Ja. Goedemorgen, Marcel, namelijk armoede in Nederland. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over dat rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waaruit blijkt dat bijna 8% van de huishoudens in dit land onder de armoedegrens leeft. Ze moeten gewoon aan het werk, zegt de staatssecretaris, daar waar mogelijk. Emiel Roemer, de voorman van de SP, ergert zich daar natuurlijk aan. Met hem ga ik zo meteen praten. We een vergeten, maar deze zomer waren we helemaal in de ban van die EHEC-bacterie. We weten nog steeds niet precies wat er nou allemaal aan de hand was, hoe we het kunnen voorkomen en welke lessen we eruit moeten trekken. Daarover ga ik ook praten. En er moeten meer instrumenten komen om corrupte politici en bestuurders aan te pakken. De vraag is, hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland? Laten we meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien door het Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Tweede Kamerlid Dibi vond de verstoring van een debat in centrum de Bali in Amsterdam bedreigend. Hij was erbij toen dertig radicale moslims gisteravond de zaal binnenvielen... en de schrijfster- en moslimactiviste Irshad Manji bedreigde. Manji is openlijk lesbisch en is kritisch op de islam. De greep in en arresteerde twee reilschoppers. Kleine bouwbedrijven maken toptijden door. Sinds het begin van vorig jaar steeg de omzet met 16,5%. In het derde kwartaal werd zelfs een recordomzet geboekt, zegt het economisch bureau van ING. Kleine bouwbedrijven hebben minder last van de crisis dan grote bedrijven. en ook profiteerden ze van de tijdelijke BTW-verlaging. die is inmiddels weer op het oude niveau. Het zijn hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staat nog 130 kilometer file. De regio Amsterdam, een ongeluk op de ring A10. Vanaf knopen Koenplein, daar knopen niet meer. Er staat 5 kilometer bij de afdruk Sloten. daar is een rijstrook dicht. Een aanrijding ook op de Aatzaal van Utrecht naar Arnhem bij Waterberg. 7 kilometer vielen vanaf knooppunt Grijshoord. Alle rijstroken zijn weer open. En heel veel vertraging op de A76 in Limburg... vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Er staat 13 kilometer vanaf de grens tot aan knooppunt in Essen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer in de regio Eindhoven kan beter omrijden naar Duitsland. Dat kan vanaf de Leen Leende Heide via Venlo over de A67 en de A61.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 Sven Het kabinet wuift armoede weg tot ergernis van de SP. Welke lessen zijn getrokken uit de EHEC-crisis? Ierland zucht onder mega bezuinigingen. Maar de Ieren komen niet in opstand. En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is 2 over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Franeker in de isoleercel van een psychiatrische kliniek. En dat is geen pretje, maar gelukkig komt het steeds minder voor. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De premier Mark Rutte maakt bezwaar tegen het gebruik van de term armoede in Nederland. Dat zei Rutte gisteren in het debat over de sociale staat van Nederland... en over koopkrachtverlies door de bezuinigingen. De SP is woedend. Emile Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Een fractievoorzitter van de SP. Waarom bent u woedend? Nou, om te zeggen van, uh, we noemen het gewoon geen armoede meer... om dan te bedenken dat er uh, zogenaamd geen armoede in Nederland zou zijn. En natuurlijk is alles relatief en je kunt het vergelijken met waar dan ook in de wereld. Maar als er 1,1 miljoen mensen in Nederland gewoon uh, niet rondkomen... en niet verzoenlijk kunnen eten, niet bij sportscholen kunnen zitten, hun kinderen niet dat kunnen geven wat kinderen in Nederland zouden moeten krijgen om verzoenlijk uh, op te kunnen voeden, ja. dan vind ik dat een hele schandalige zaak. En als ja. je dan zegt van nou we noemen het geen armoede en daarmee is het er niet, ja dan vind ik dat heel erg. Maar de premier wijst erop dat het sociaal minimum in Nederland in vergelijking met andere Europese landen heel hoog is. Ja je kunt zeggen van iemand die één gebroken been heeft, joh zeur niet, want je had er ook twee kunnen breken. Maar het feit is dat wij natuurlijk in een van de rijkste landen van de wereld zitten en dat wij hier de boel zo slecht verdeeld hebben dat meer dan een miljoen mensen gewoon niet rondkomen en gewoon niet fatsoenlijk te eten hebben. Ja, maar dit is het meest nivellerende kabinet sinds het kabinet Den Uyl, is geloof ik zelfs de opmerking vanuit de Partij van de Arbeid-fractie en men ja, zelfs ja, dat toch. uw fractie dat ook wel eens heeft geroepen. Ja, nou, nee, onze fractie heeft gezegd dat allemaal een sprookje is, nivelleren eh, nauwelijks wat, want het komt er gewoon op neer dat de mensen die het minste kunnen eh, besteden, dat die nog het hardste gepakt gaan worden. Als je ja. weet dat de uitkeringen in Nederland al behoorlijk laag zijn ja. en dit kabinet daar nog eens... Uh, 2000 euro netto af wil halen... Dat, het kan gewoon niet eens. Dus laat staan dat het op een of andere manier uitgevoerd moet worden. Die mensen die hebben... Uh, het geldt niet meer over voor een zorgverzekeringspremie te betalen. Ze komen uh, elke maand in de problemen met de huren. Hun kinderen die, uh, die kunnen nergens meer naartoe. Die gaan rechtstreeks naar school, uh, heel vaak zelfs zonder ontbijt. Dit soort situaties komen in Nederland voor. En dan moeten we niet zeggen van... Uh, wuif het maar weg en er is geen armoede. Het is er niet. Het is er gewoon volop. En daar uh, moeten wij ons in Nederland voor schamen. Ja, en de vraag is hoe gaan we het oplossen? Dan sprak ik eerder deze week met de staatssecretaris... die verantwoordelijk is voor dit beleid. Namelijk ja. Paul de Krom uh, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die zei... werk is de beste garantie op een welvaart. Het leven, er zitten een half miljoen mensen thuis op de bank die ook aan het werk zouden kunnen. Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Ja. Absoluut is dat helemaal waar. Alleen dus hij heeft praktijk... Ja, alleen hij doet er helemaal niks aan. Hij zegt namelijk van, en dan moeten die mensen allemaal maar zelf doen. Nou, die mensen die solliciteren zich lamlendig, die komen gewoon niet aan de bak. En als ze aan de bak komen, ja. dan is het onderbetaald werk. Kijk wat er met de postbodes gebeurd is. Ik was vorige week in, uh, in Utrecht mee aan het lopen met iemand die helpt bij uh, budgetbegeleiding. Ik heb daar een aantal mensen in de thuissituatie gezien. Een mevrouw die niet eens door eigen schuld uh, in de schuld is gekomen. Die heeft drie banen. Die begint s morgens als postbode... Ja. Dan werken ze de hele dag op de bank en s'avonds poetsen nog... en die houdt 50 euro in de week over. Daar praten wij over in Nederland. De minister, de staatssecretaris en de minister-president... die moeten eens een keer Den Haag uit en eens een keer de straat op. Ja. En dus daadwerkelijk kijken hoe Nederland in elkaar zit. Maar goed, het kabinet wijst erop dat er ook heel veel Polen en Roemenen... hier aan het werk zijn en dat dat kennelijk werk is dat Nederlanders niet doen. Nee, dat is ook al helemaal niet waar. Ja, er zijn heel veel mensen hierheen, maar als je ziet hoe die vaak uitgebuit worden... hoe die in uh, bepaalde omstandigheden bij elkaar opgehokt worden... Ik kom zelf uit een regio waar... Uh, waar veel veel van deze mensen zijn uh, die kapen vaak uh, het werk weg. Dat, uh, dat is uh, helemaal waar. Maar vaak omdat ze ook onderbetaald worden. Omdat de huisvesting vaak slecht is. Er zijn nog heel veel uh, uh, malafide uitzendbureaus in Nederland... die uh, deze mensen proberen naar Nederland te halen... om ze zo aan het werk te krijgen. Dat gebeurt ook nog heel veel. Ja. Um, en kijk maar eens bijvoorbeeld naar mensen um, uh, veel uh, alleenstaanden... die uh, heel van het probleem komen. Mensen die zzp'er zijn geworden. Uh, uh, zelfstandigen zonder personeel. Omdat ze bijvoorbeeld ontslagen zijn in de bouw. Ja, die krijgen Weer... geen uh, recht op uh, WW, hè? dus die, die verwijnen in de bijstand. Niks. Ja, en uh, daar is het heel moeilijk om, uh, om veel werk te vinden op dit ja. moment. En die leven vaak gewoon echt onder de armoedegrens. Ja. Toch staat het kabinet zich erop voor veel maatregelen te nemen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. In de miljoenennota staat letterlijk de koopkracht van gezinnen, ik citeer, met kinderen en een relatief laag, laag inkomen krijgt een extra impuls. Jeugdzorg krijgt extra geld, 100 miljoen extra in de bijzondere bijstand. Ook worden zwaardere beroepen ontzien bij een boete op een voegpensioen. Dus premier Rutte neemt toch wel degelijk maatregelen met zijn Ja, kabinet. dat zijn uh, een aantal kruimels die er inderdaad gegeven worden. Dat moet ik ze toegeven, dat zijn kruimels, die geven ze ook. Maar aan de andere kant uh, halen ze de grote flappen uit de achterbroekzak uh, weer weg. Want als je ziet hoe het met de huren gaat... die mensen krijgen een, een hogere huur, een lagere huurtoeslag. De ziektekostenpremie gaat fors omhoog. Mensen zijn niet eens weer in staat om uh, uh, de eigen bijdrage en de eigen risico's te gaan betalen. Aanvullende zorgverzekering kunnen ze zich al helemaal niet permitteren. Dus als er dan wat gebeurt, dan krijgen ze rekening die ze niet kunnen betalen. Het loopt heel fors op voor heel veel mensen. Die, ja. Daar staat het water echt tot aan de lip of nog zelfs verder boven. Goed, uh, u bent een grote oppositiepartij. Uh, ja. uh, Informeel de oppositieleider wordt u wel genoemd <lacht> ook, hè? toch? Ja, in ieder geval de oppositieleider met de grootste mond, toch? Nou ja, ik, ik hou mijn mond in ieder geval niet dicht, nee. <lacht> Goed, de vraag is wat kunt u hieraan gaan doen? Nou ja, we hebben gisteren natuurlijk een aantal uh, moties ingediend. En het is de vraag, we leven in een democratie, dus je zult wel een meerderheid moeten halen. Maar we komen voortdurend met voorstellen, uh, bijvoorbeeld alleen al de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Dan... Maar als er geen meerderheid voor te vinden is, meneer Roemer, zelfs niet ja. met de steun van de PVV, die toch vaak ook gelijk met u optrekt in dit soort uh, kwesties, met uh, uh, ziektekosten, uh, pensioenen en uh, mensen aan de onderkant van de samenleving, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Dan is de consequentie toch dat we het met z'n allen niet belangrijk genoeg vinden. Um... Nou ja, in ieder geval uh, dat ze de, de, de, meer, de meerderheid van de 150 Kamerleden in Den Haag... blijkbaar niet weten hoe Nederland in elkaar zit. En die zijn ja. gekozen door het electoraat? Ja, precies. Dus ik mag hopen dat er ze snel nieuw... Nieuwe verkiezingen komen. Maar laat mensen ze vooral nu ook de straat op gaan. Uh, zaterdag uh, hebben wij in Den Bos uh, een hele grote manifestatie... samen met de Partij van de Arbeid en de vakbonden... en heel veel maatschappelijke organisaties... Ja. waar inmiddels al tussen de vijf en tienduizend mensen hebben aangegeven... daar naartoe te gaan. Uh, ja. uh, dus dan roep ik alle mensen op die het met me eens zijn... kom zaterdag naar de Brabant Hall in Den Bos. Ja, goed. Nou, bij deze reclame gemaakt. Ja, zeker. Uh, en <laughs> nog even een ander punt. Uh, u had het net over uh, nieuwe verkiezingen. De Partij van de Arbeid wil nieuwe verkiezingen... als er meer macht naar Europa toe gaat. Vindt u dat ook? Nou, als er meer macht naar Europa toe gaat, moet het sowieso uh, voorgelegd worden aan de bevolking. Uh, uh, kijk, en als het met ook u... als dat zonder verdragswijziging gaat, zoals uh, de heer Van Rompuy, de baas van Europa, wil? Ja, weet je wat er mooi is? Ze zijn uh, steeds beetje bij beetje, stapje voor stapje, elke keer meer bevoegdheden naar Brussel aan het geven. Dat mag je vinden. En uh, op sommige terreinen, dan, uh, dan doen ze dat met wat grotere stappen. Maar elke keer zeggen ze dan van, nou, het past nog allemaal binnen de uh, afspraken die we gemaakt hebben. Ja. En ik vind ben daar nou eens een keer eerlijk over. We staan op het twee sprong in Europa. Willen wij verdergaande samenwerking in Europa, eh, maar wel op basis van soevereine staten, zoals de SP dat wil, ja. of wil jij een federaal Europa, waarin Europa gaat over onze pensioenen, ja. over onze begroting, ja. die gecontroleerd wordt? Ja, dat is worden. een discussie waar de regeringsleiders ook maar alsmaar niet uitkomen, Leg ook onder druk van het dekenlijke voor. en, en ja. van uh, allerlei populistische bewegingen in eigen land vaak, hè, som, in sommige gevallen. Uh, de vraag is, de premier zei gisteren in de Tweede mm. Kamer, en gaat helemaal niet, ik ben ook tegen meer macht naar Brussel, zijn eigen voorstel is toch nou juist om meer macht naar Brussel te brengen. Of nou, heb ik er me zijn daar, een aantal ik verkeerd begrepen. Nee, dat heeft u niet verkeerd begrepen. Ik weet dat wij op een aantal terreinen samen met de VVD vinden dat er soevereine uh, overdracht naar Europa dat we daar uh, heel voorzichtig in moeten zijn. Ja. Dus op een aantal terreinen vinden we elkaar. Maar wat uh, wat er nu gebeurt, is dat ze elke keer uh, heel stiekem van die hele kleine stapjes nemen, dat elke keer beetje bij beetje meer naar Brussel gaat. Ja. En op het einde van de rit is dan toch een enorme stap gemaakt. En ik vind dat je dat op die manier de bevolking niet moet voorliegen. Ben daar duidelijk in en ja. geef aan uh, wat nu de de afspraken zijn hoe ze wat, wat Nederlandse over Nederlands overgaat. Is uw dus? Wees er eerlijk in ja. en als je inderdaad stappen wil maken, leg dat de bevolking voor. Ja, maar u wilt toch ook dat de euro gered wordt. De, de euro uit elkaar laten vallen is op dit moment nog steeds veel duurder. Dus uh, het gaat er mij om wat, er, wat het ons het minste gaat kosten. Ja. Maar ik sluit niet uit in de toekomst dat een uh, een splitsing, uh, misschien minder duur wordt dan de euro weer stand houden. Maar, maar is, een splitsing gaat tussen Noord en Zuid? Of een een of, of keer van, van, van de gulden weer? Nee, de gulden is waarschijnlijk voor, uh, uh, echt een, uh, een verhaal... dat gewoon totaal niet meer haalbaar is. Want dat gaat zo verschrikkelijk veel geld kosten. Uh, dat is echt dromen. In ieder geval blijft u strijden tegen de armoede in dit land. 8% zit onder de armoedegrenzen. Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuws En is die unit bijzonder interesseert. Door het heftige onweer van gisteren stopt de Schiphol met de afhandeling van bagage. Is onweer eigenlijk gevaarlijk voor passagiers die in- en uitstappen? Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen heeft het antwoord. Het is uh, bedoeld voor de bescherming van de mensen op het platform die buiten staan. Die staan de lucht natuurlijk. En nat vaak uh, kunnen we het vliegtuig aanraken komt het dichtbij het onweer, dan wordt de hele afhandeling op Schiphol stilgelegd tot het uh, weer veilig genoeg is. Uh, voor passagiers die in het vliegtuig zitten is het blikselingslag uh, op zich niet gevaarlijk, want de vliegtuig leidt dat uh, voert voert de tijd af, dus dat is net als met wanneer je in de auto zit. Als je als passagier het vliegtuig uit moet, dus uh, naar elke buitenlichting, naar in een bus bijvoorbeeld, dan zal ook dat proces uh, stilgelegd worden. Want dan loop je ook, ook als passagier dan een zeker risico omdat je ook dan in de open lucht bent. De passagiers die het vliegtuig verlaten via die sleurven, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat is ook een metalen geheel wat aan alle kanten is afgeschermd. Dus die lopen ook geen, geen risico. Het is echt bedoeld voor de bescherming van de mensen. Dat zijn vooral de laten op het platform die in de open lucht werken. Al dus Benno Baksteen, voormalig gezagvoerder op een 747, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Franeker. In de isoleercel, Sander Bartling. Dat is de deur van een isoleercel. Een heel klein kamertje van 3 bij 4 Met hoge plafonds, uh, dubbel glas, wat uh, geblindeerd kan worden. Uh, er staat één bed met dekens. Er staan twee poos. Tegenover het bed staat een stoel. Eén stoel. En op die stoel zit Daniel van Dijk, directeur psychose... En rehabilitatie van GGZ Friesland. Uh, waarom moeten mensen hierin? Mensen moeten hier soms in... als ze door hun ziekte heel veel last hebben van agressie... dat ze zichzelf of anderen beschadigen. En u heeft er zelf ook wel eens in gezeten, hè? Ja, er is ooit een actie van onze cliëntenraad geweest... om ons psychiaters erop te wijzen uh, hoe naar een separair is. Nou weten we dat natuurlijk ook, maar ik ben toen door mensen gesepareerd voor een aantal uren en realiseerde me inderdaad nog beter dan u... hoe machteloos je je voelt, want u ziet het al, we kunnen hier niet uit. Uh, we zijn afhankelijk van anderen om ons hier eruit te laten. Er zit hier, we praten een beetje zachtjes... omdat in de separeerzaal hiernaast nog iemand zit. Waarom zit die er? Dat is een meneer die op zich een hele vriendelijke man is... maar die uh, ook last heeft van een psychiatrische ziekte... en die na het gebruik van amfetamine wat... Hier ook gedeeld wordt op het terrein, eh, soms zo agressief kan worden dat hij an, eh, verpleegkundig of medepatiënten beschadigt. En dan slaapt hij zo'n roes uit in de separeer, om het zo maar te noemen. En daar gaat die discussie al heel lang over. Hè? Je hoort vaak zeggen in Nederland spuiten we patiënten niet plat zoals in het buitenland. Vandaar die separeer. Ja, hoe staat u in die discussie? Nou, medicatie is heel belangrijk, maar plat spuiten klinkt eenvoudig, maar is ook heel naar voor patiënten. Vaak probeer je een combinatie van. Eh, Pillen slikken liever dan prikken. En kort separeren indien we echt niet anders kunnen. En als de medicatie dan werkt, dan kunnen mensen er ook weer uit... En gelukkig wordt dat ook heel streng gecontroleerd. Ja, over die controle. Gisteren heeft GGZ Nederland de regels met betrekking tot het gebruik van die separeercel aangepast. Vanaf nu moeten patiënten 24 uur per dag bewaakt worden. En als die patiënt langer dan een maand vastzit, dan moet iemand van buiten de betreffende instelling advies uitbrengen, meer controle. Dus wat vindt u van die maatregelen? Die vind ik prima, maar ik heb het idee dat dat al zo is. Wij melden alles wat we opsluiten, langer dan een uur melden we bij de inspectie. De inspectie is hier begin deze week nog geweest om dat te controleren. Alles nagekeken. En dat vind ik goed, dat wil ik ook, want het opsluiten is vreselijk. Je doet dit vak om mensen te helpen en niet om ze op te sluiten. Maar u suggereert een beetje dat het probleem dus elders ligt, niet bij die controle. Er moet in ieder geval ook iets anders gebeuren. Wij moeten uh, voor deze groep patiënten, die echt vaak in de kou staat... letterlijk en figuurlijk, moeten wij uh, als al in een kliniek zitten... daar intensive care klinieken voor hebben met voldoende gekwalificeerd personeel die daar ook voor kiest en die dat kan. En gelukkig zijn we daar in GGZ Friesland eh, naar aan het kijken of we die kunnen opzetten. En ik ben gematigd optimistisch daarover. En dan kan je voorkomen dat mensen onnodig in een CPREER zitten. En als mensen uit een CPREER komen, liever niet op een afdeling, maar in een eigen huis. Dus niet meer controle, maar gewoon betere opleiding. betere opleiding... Misschien wat meer handen aan het bed. Ja. Okay, conclusie dus, hoe minder patiënten in het separeer, hoe beter. Maar dan heb je wel goed personeel nodig om ze eruit te houden. Oké, okay, laten we er nu dan nou maar uit... want ik begin me inderdaad al behoorlijk uh, van mijn vrijheid uh, beroofd te voelen. Dank u wel. Zei Sander Bartling. Straks, Ieren zuchten onder mega bezuinigingen... maar komen niet in opstand. Maar eerst, dames en heren, een half jaar geleden brak de EHEC-bacterie uit in Duitsland... en spreidde het virus zich uit naar andere Europese landen en Nederland. Ruim 4000 mensen werden geïnfecteerd, 50 mensen overleden aan de bacterie. Ik ga de balans opmaken met Mark Sprenger, die is directeur van uh, ECDC. Uh, als je dat op zijn Engels uitspreekt, is het ECDC. En dan kom je bij het European Center for Disease Prevention and Control. Goedemorgen, meneer Sprenger. Ja, goedemorgen. Wat is nou de grote les die we hebben geleerd van die EHEC-uitbraak? Nou, er zijn uh, verschillende lessen eigenlijk. Als je kijkt naar uh, voedselinfecties, dan kijken we altijd naar twee dingen. Dat is de bacterie uh, die het veroorzaakt. En het tweede is, wat hebben mensen gegeten? Nou, wat mensen gegeten hebben, dat is in Duitsland ook meteen onderzocht. Nou, u kunt zich herinneren, er waren eigenlijk steeds uh, verschillende berichten over. Ja. Um, wat we nou, wat Duitsland... Ja, tomaten, uiteindelijk... komkommers, de, de hele bliksemse ja. bende kwam voorbij... en de halve Nederlandse groetentelers zijn eraan gegaan. Ja, nou het leek alsof je eigenlijk niet de vinger ertussen kreeg wat nou precies de oorzaak was. En nou wat blijkt daar nou achteraf? Dat de oorzaak is uh, wat dan heet kiemgroente. En als je mensen vraagt, wat heb je nou gegeten? Dan blijkt dat heel veel mensen zich dat niet kunnen herinneren. Nou, hoe zijn we daar achter gekomen? Dat is eigenlijk gewoon door foto's te bekijken van uh, de partijtjes die de mensen hadden. Uh, en dan zagen we eigenlijk op hun bord, lag die, die kiemgroente. Alleen mensen konden zich dat niet herinneren. Nee. Nou, daardoor werd je eigenlijk misleid en ging je steeds naar andere dingen zoeken. Maar weten we nou helemaal zeker dat het in die kiemgroenten zoals Tauge zat? Ja, dat weten we eigenlijk nagenoeg zeker. Nagenoeg uh, of helemaal zeker? Nou ja, ik ben ook een wetenschapper, dus ik hou altijd een slag om de arm. Maar wat een rol heeft gespeeld is dat even later, toen in, in Duitsland deze EHEC was... is er in Frankrijk een EHEC geweest, een, uh, in Bordeaux. Toen is ook gezocht naar de oorzaak. En er is eigenlijk één gemeenschappelijke oorzaak gevonden. Ja. Dat waren de zogenaamde funnegriek uh, zaden... En die zijn de oorzaak geweest van, uh, van deze uh, ja, enorm grote uh, voedselinfectie. Uh, Wat zijn het van de Greek zaden? Ja, als je naar de supermarkt gaat, dan zie je tegenwoordig dat er eigenlijk allerlei soorten kiemgroenten zijn. Ja. Nou, vinnigreeks, dat zijn kleine zaadjes die ze laten ontkiemen. Um, ik denk dat ze eerlijk gezegd niet zo heel veel smaken hebben, maar het ziet er wel erg leuk uit als je dat over je groenten doet. Um, en die, zijn dus, die worden dus eigenlijk vrij veel verwerkt in allerlei salades. Maar ja. ja, nogmaals, dat weet je dan zelf niet. Nee, maar goed, is het nu weg? Of kunnen we die groenten nog steeds niet helemaal vertrouwen? Nou, uh, de groenten zijn, uh, die zaden zijn eigenlijk gelijk getraceerd. Uh, die kwamen uit Egypte en de hele import daarvan is ook door de EU stilgelegd. Ja. Nou, dus die zijn in feite ook uh, verdwenen. En je ziet ook dat er geen infectie meer is. En ik denk in de toekomst zullen we nog alerter zijn op dit soort zaken. Ja, maar goed, we hebben wel even moeten zoeken. En nogal wat mensen hebben het leven gelaten. Vijftig mensen in totaal, dat, zijn ja. toch, dat is een behoorlijk aantal. Ja. Uh, wat is nou de les in de aanpak als dit nog een keer mag, uh, mocht gebeuren? Ja, wat je ziet is dat op het moment dat iemand uh, ernstige diarree heeft... dan uh, is het heel belangrijk dat artsen dat ook gelijk melden. Uh, zodat dat zo snel mogelijk ook in Stockholm aankomt... omdat wij verbanden kunnen leggen tussen landen. Ja. Um, dat is heel erg belangrijk. Uh, in Duitsland heeft het uh, best lang geduurd... eer dat die signalen helemaal naar boven kwamen. Maar dat zou ja. een heleboel andere landen ook hetzelfde zijn geweest. Maar dat moeten we sneller doen. Goed, dus we dat is... Ook ja? snelle laboratoria ondersteunen. Uh, Duitsland is erg goed uitgerust... maar als dit gebeurt in een land met veel minder laboratoria... Ja. Nou, dan zullen de gevolgen veel ernstiger zijn. Ja. En wat we ook hebben gezien, en dat zag je ook in Nederland... er waren vragen over de behandeling. Ja. Nou, wat wij als ECDC zullen doen in de toekomst... is als dit zich uh, opnieuw voordoet... is dat we sneller ook de resultaten van behandelingen zullen uitwisselen. Juist. Met andere woorden, u gaat een grotere rol spelen in de bestrijding... mocht dit nog een keer gaan gebeuren. Mark Sprenger, directeur van het European Centre for Disease Prevention and Control. Dat uh, kortweg ECDC. Ik dank u wel. Brazilië, met recht, want daar gaat het nog goed economisch gezien. CEO, wat staat met Malamolensia? Zoveel als we horen over bezuinigingen in Griekenland, waar het dus niet goed gaat, Italië en Spanje, zo weinig horen we uit Ierland, en daar gaat het ook niet goed, want daar is uh, al voor de vierde keer een forse bezuinigingsronde afgekondigd. Maar de Ieren gaan daarvoor niet bepaald de straat op. Mario Daneels, correspondent daar in Ierland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doen ze dat niet? Waarom uh, uh, uh, onderwerpen ze zich zo braaf aan het gezag, zal ik maar zeggen? Wel, er is inderdaad een zekere aanvaarding, uh, iedereen beseft eigenlijk dat er geen enkele andere keuze is dan die, uh, die vele miljarden terug te betalen aan het uh, Internationaal Monetair Fonds en aan de Europese Unie en de mensen zijn ook bereid dat te doen, uh, ze begrijpen dat er nu bezuinigd moet worden en ze zijn erg geschrokken van wat er in Griekenland is gebeurd ja. en dat willen ze dus vooral voorkomen, ze hebben zoiets van, laten we nu gewoon terugbetalen, het zal enkele jaren zeer, hard, zeer moeilijk worden. Maar dan zijn we vanaf en dan krijgen we onze soevereiniteit terug. Kunnen we opnieuw zelf over onze eigen zaken beslissen. Met andere woorden ze zeggen, even door de zure appel heen, zoals dat dan heet. Maar toch vallen de grote klappen, met name in de sociale voorzieningen. Is er geen oppositie die zich daar dan druk over maakt? Absoluut, ja. Um, Gisteravond is de premier trouwens al teruggekomen op een van die beslissingen. Um, de overheid steun de overheidssteun aan gezinnen met jonge gehandicapten zou heel sterk worden teruggeschroefd en dat heeft de uh, oppositie zwaar aangeklaagd... en gisteravond heeft de premier gezegd van oké, okay, we waren fout. Um, die, um, dat offer moeten jullie niet brengen, dus dat is al uh, bewaard. Um, maar effectief, uh, ja, de, de overheidsbijstand aan zeer veel gezinnen zal uh, zeer zwaar verminderen... Um, en dat ligt heel gevoelig voor veel mensen, want nogmaals, ze weten dat er moet bezuinigd worden... En aan bronbelasting wordt bijvoorbeeld deze keer niet geraakt. Er zijn zeer veel mensen blij om. Ja. En ze beseffen dat het ergens vandaan moet komen. Ja, bijvoorbeeld ook uit bezuinigingen op onderwijs. En daar maken de Ieren, heb ik begrepen, zich ook grote zorgen over. Want Ierland is hoogopgeleid. Absoluut. Daar zijn wel protesten over geweest eergisteren. Toen hebben uh, studenten verschillende kantoren van uh, de regeringspartij bezet. Want Ierland is inderdaad een zeer hoogopgeleid land. Daarom ook dat de keltische tijger in de jaren negentig... Uh, ...multinationals aantrokken zoals Google en Microsoft... ...omdat die zeiden van, kijk, de Ieren zijn bijzonder go uh, goed opgeleid... ...en aan het onderwijs mag je eigenlijk niet raken. Dat is een zeer grote fout en dat vinden ook zeer veel mensen. Uh, want wat je dan krijgt natuurlijk in een, in een land als Ierland... ...met zeer weinig economische mogelijkheden... ...is dat al die goed opgeleide mensen gewoon naar het buitenland vertrekken. Ja, en dan heb je straks alles wegbezuinigd, zal ik maar zeggen... ...en dan heb je ook niks meer om uh, economische groei te kunnen veroorzaken. Dat is het, net, ja. En natuurlijk, emigratie is, is sowieso een heel groot trauma voor Ierland, want dat is traditioneel eh, iets wat altijd gebeurd is, dat, dat mensen naar, jonge mensen naar Australië, Amerika of Groot-Brittannië trokken op zoek naar werk. En dat zie je nu opnieuw. En dat is iets wat, wat, waar heel veel mensen het zeer moeilijk mee hebben. Ja. Mario, tot slot, eh, wat merk je van eh, al die bezuinigingen in het straatbeeld? Er zijn zeer, zeer veel projecten die hadden moeten worden doorgevoerd, die zijn intussen afgevoerd. Je merkt dat er veel meer daklozen bijgekomen zijn. En waar het vijf jaar geleden om een aantal. Daklozen van bijvoorbeeld Roma-origine ging, zijn het nu wel degelijk Ieren. Zijn het, zijn het mensen van hier die op straat leven. En dan heb je ook zeer veel ghost estates, zo, zoals we ze hier noemen, spookwijken, ja. die eigenlijk gewoon van te verkrotten. Juist, met andere woorden, de gevolgen zijn wel degelijk zichtbaar, maar de Ieren gaan niet de straat op omdat ze zien dat ze de boekrie moeten aanhalen om over een paar jaar weer helemaal bij te zijn. Ik dank je wel, Mario Daneels vanuit Ierland. Straks meer in het vervolg van Goedemorgen Nederland Nieuws met Dorad Megens. Tot zo.